10 uur, Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Bij het CDA-congres in de Jaarbeurs in Utrecht voeren enkele tientallen mensen actie voor de 18-jarige Mauro Manuel. Ze zijn mensen van Defense for Children en de voormalige voetbalclub van Mauro. Zijn dreigende uitzetting is een belangrijk punt op het CDA-congres dat net is begonnen. CDA-minister Leers is van plan om hem terug te sturen naar Angola. Hij wordt erin gesteund door de fractie, maar Kamerleden Ferrier en Koppenjan denken erover om dinsdag tegen te stemmen.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 De kwaliteit van de noodwaterkeringen is niet best... en door de druk van het water zouden sommige waterkeringen het kunnen begeven. Honderden militairen houden de zwakke plekken in de gaten... en staan klaar om eventuele gaten met zandzakken te dichten. De overstroming in het gebied rond Bangkok... hebben al en zeker 400 mensen het leven gekost. Het is de ergste wateroverlast in het land in 60 jaar. Het weer bewolkt, maar op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Wordt het maximaal 16 graden. Morgen bewolkt en kans op regen. Dit was het NMS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar korte files, allemaal veroorzaakt door uitgelopen werkzaamheden. Dat levert onder andere files op op de A12 van Den Haag naar Utrecht... tussen knooppunt Oude Rijn en Driebergen, 4 kilometer. De A27 Gorkum-Utrecht tussen Houten en knooppunt Rijnsweer, 2 kilometer. De andere kant op tussen knooppunt Gorkum en Werkendam, 4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 Geef aan onderzoek. Ga naar diabetesfonds.nl Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie Peter de Wien en Mieke van der Wij. Vier minuten over tien geweest. Welkom terug voor het laatste uur van de nieuwsshow. We zullen, als daar aanleiding toe is, ook overgaan naar het CDA-congres in Utrecht. Dan hoort u parlementair verslaggever Marcel Bril over de zaken die daar aan de orde zijn. En we gaan natuurlijk over een minuut of twintig aan de slag met de boeken. Arie, is er nog nieuws eigenlijk uit Boekenland? Ja, nou ja, een beetje raar nieuws misschien. Uh, morgen is het precies een jaar geleden dat Harry Moelish overleed. Ja. Dus dat is op zichzelf geen nieuws, want dat weten we al. Ja. Maar we hebben wel... Uh, uh, het nieuwste boek van Harry Moelius heb ik hier in mijn handen. Het uh, uh, is een beetje raar als iemand uh, overleden is. Maar ze hebben papieren op oh. zijn nog gevonden. En in zijn computer hebben ze documenten gevonden. Ja. En daarvan is dit boek uh, samengesteld. En, en dat is compleet of heeft iemand nee, anders... Nee, het, is, uh, het heet... Kijk, dit was zijn laatste roman. Siegfried. Die kwam in 2001 ja. uit, dat boek. En de laatste zin daarvan was... Uh, of is nog steeds natuurlijk. Uh, daarna niets meer. He, toen leek, dat leek ook zo'n veelbetekende zin. Niet alleen in het boek, maar ook in die zin dat Harry Moelis was uitgeschreven. He. Hij had alles verteld wat hij wilde vertellen. Hij, hij, hij komt met pensioen, ja. zou ik maar zeggen. Hij is toch, he, heeft toch over een ander project nagedacht. Zo gaat dat bij Moelis. Dat zijn geen romans, maar dat zijn meteen projecten. En... Um, nou ja, dat heeft hij bij lange na niet afgekregen. Hij is in 2003, daar heeft hij dat geloof ik voor altijd weer terzijde gelegd. Ja. Maar ze hebben daar wel stukken van teruggevonden. En dat is nu uitgegeven onder de titel De Tijd Zelf. Um, het is, in totaal is het van Moedish, Het is een boek van 160 bladzijden. In totaal is het van Moedish 20 bladzijden verhaal. He, van de, van de mm. tijd zelf, dat hebben mm -hmm. ze uh, teruggevonden. En er zitten essays bij waarin ze uitleggen wat ze gevonden hebben... en wat het betekent en wat we nu eigenlijk in handen hebben... van Marita Matthijsen en Arnold Heumakers. En er zitten dagboekaantekeningen van Moelies in. Dat is wel weer een extra, he, dat, dat, heeft mm -hmm. al, dat is wel weer uh, van toegevoegde waarde. Uh, nou ja, dat verhaal zelf, er valt niet zo heel veel over te zeggen... dat is twintig bladzijden. Het is duidelijk niet, he, het is duidelijk niet af. He. Uh, uh, Vier je dat het dan wel gepubliceerd had moeten worden... Nou ja, uh, ja, op zichzelf wel. Ja. Uh, en Moelis zelf wilde het ook. Hè. Je hebt schrijvers die zeggen... Uh, alles wat je na mijn dood in mijn werkkamer vindt... verbranden, verbranden weg ermee, daar, dat is niet af, daar schaam ik me voor. Of dat, uh, Moelis niet, die, die, die heeft ook min of meer gezegd... dat hij dit uh, uitgegeven wilde hebben. En bovendien mogen we straks... dat viel meteen uit het boek toen ik het opensloeg... zijn werkkamer in... Ja. Want het is de bedoeling dat het een museum wordt. Mogen kijken, 100 vierkante meter ja. Mulis. je kunt ook, je kunt ook uh, doneren, wordt vriend van het Harry Moedisch huis. Oh, fijn. Uh, aan de Leidse Kade is dat in Amsterdam, voor 25 euro. Dus geen nou, hm, geld. Ja, natuurlijk. Nee. <laughs> en uh, morgen wordt in een groot hotel een café in Amsterdam, mag ik dat noemen? Uh, American, ja, waar Moelisch altijd zat. De ronde tafel dus wordt de Harry Moelish tafel. Mag ik nog uh, iets over dat boek uh, opmerken? Ja. Die Harry, uh, maar dan dieren. straks niet meer, hè? Nee, ik, ik handel <laughs> dit nu meteen. Uh, er komen we straks andere boeken. <laughs> Want ja. we hebben nog een andere grote ja, kunstenaar ja. hier op tafel liggen. Uh, nou, bij moeders moeten mensen altijd. Eén ding onthouden vind ik. Uh, hij heeft een zweem van arrogantie en hoogdravendheid over zich heen. Dat zie je ook aan de achterkant van het boekje. He, daar wordt de Wall Street Journal geciteerd. Net als Homerus, Dante en Milton gebruikt Moedisch de kosmos als toneel. En zijn thema is de geschiedenis en betekenis van ja, alles. er van een gek geworden redacteur, toch, daar op die uitgeverij. Nee, dit is een recensie. Een, oh, een citaat uit de recensie. Maar, maar, maar, maar wacht even. Uh, dat is iets wat, wat misschien veel mensen tegen Moedisch inneemt. Hè? Want hij had zelf ook wel een beetje de neiging om uh, Homer en ik en dat soort zinnetjes, die slopen er toch soms in, geloof ik. Uh, Marita Matijs begint haar essay zo. Dat, dat, dat versterkt dat beeld. Uh, twee maanden voor zijn dood spraken Harry Moelisch en ik over de onvoltooiden in zijn oeuvre. Uh, dat is meteen weer zo'n gedragen zin. Hè. Uh, normaal mensen zeggen: Heb je nog een licht? Ja. Ja. De onvoltooiden zijn, in zijn Er zijn ook klikjes. Maar dit geeft op zichzelf, dat is natuurlijk allemaal goed bedoeld... maar op zichzelf geeft dat geen goed beeld... van het schrijverschap van Harry Moeders. Want wat ik het aantrekkelijke vind van Harry Moeders... is juist die combinatie van het verhevene... die verwijzingen naar uh, Dante, Homerus en noem maar op... en... Het gewone leven. Dat, dat was die, hè. Reven had een reputatie. Dat hij zoveel register kon wisselen. Volkstaal met archaïs taalgebruik kon afwisselen. Maar moeders kon er ook wat van. Want dit korte verhaal wat we hebben. En dan hou ik erover op. Euh, lijkt een soort filosofisch verhaal te worden over de tijd. Het heet ook de tijd zelf. Wat is dat? Wat moet je ermee? En als je zegt nu, waar ben je dan? Want dan is het nu alweer verdwenen. Nou, dat werkt. Maar er staan zinnen in die typisch moeilijk zijn. En die het die hem toch een zeer groot schrijver maken, of onder andere... Uh, dat is dit. Uh, het verhaal speelt in, uh, in Londen, de hoofdstad gaat heen. Uh, Smiddags, meteen de aankomst in Londen... maakte ik een wandeling door mijn favoriete buurt. De septemberdag zorgde elke tien minuten voor ander weer. Regenbuien, zonneschijn, windstoten. Het was precies te zien hoe laat iemand van huis was weggegaan. Regenjassen, korte broeken, wax waxjekkers. Dus dat is het filosofische thema van de tijd... geobserveerd op de straat van Londen. Kijk, dat kom ook. En uh, uh, dat maakte een aantrekkelijke schrijver... Ja. Dus daarom moet je, denk ik, moedisch lezen. En ik zou dit dan, ja, de echte moedischkennis moet het hebben. Of de echte liefhebbers. We even de titels die daar aan bod komen. Zal ik snel doen dan. Uh, nou, de, de, andere, de biografie van Vincent van Gogh. Die andere grote kunstenaar die we <laughs> gehad hebben. Ja. Van die twee Amerikanen. Ik heb uh, een roman bij me geschreven door een journalist. G. van der List. Altijd november. Nieuwe roman van Van der Rijssel. Nacht over Westwoud. En uh, van uh, de Duitse min of meer schandaal schrijft ze. De tweede roman Schrootgebed heet hij. Ze heet Charlotte en ik weet nooit wie die achternaam uitspreekt. Roch of Roach. want ze heeft ook Engelse voorouders. Maar ze is Duits. Kan ook nog Roche zijn. Hè? Dat kan het ook nog zijn, ja. Hé, hey, Hartelijk dank dat er meer dus over een kwartiertje We besluiten de nieuws vandaag met Michel de Boer... die de Chinezen gaat leren hoe ze design moeten ontwerpen... op zijn Dutch Design College in Peking. We beginnen met de wijn. Na het noemen van de wijnen die de achterbak van zijn auto en anderhalve pagina in zijn boek vullen... aangeschaft tijdens een korte vakantie in Frankrijk... vraagt Ab Dijksterhuis zich af... is dit verzameldrang, hebberigheid... of een aanwijzing voor een beginnende psychische stoornis? In zijn boek De merkwaardige psychologie van een wijndrinker... probeert hij naast smakelijke getuigenissen van wijnproeverijen... een beeld te schetsen van de psyche van de gepassioneerde verzamelaar. Ab Dijksterhuis, hoogleraar psychologie uh, van het onbewuste... Aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, we kennen u van uh, de, de psychologie van het onbewuste, hoe ging het ook weer. Het slimme, slimme onbewust. Het slimme onbewuste, precies. Dat was een heel populair boek. Dus je denkt, nou, uh, deze hoogleraar die gaat ons weer verblijden met een uh, diepzinnig populair wetenschappelijk werk. En dan komt u opeens met een boek over wijn. Ik, uh, ik, ik wilde een vrolijk en frivol boek schrijven. En ik dacht. Uh, maar, maar wel met een beetje psychologie erin. Dus ik, ik heb ervoor gekozen om, uh, om de psychologie van een hobby te beschrijven. En in mijn geval was Wijn ja. een hele logische keuze. Daar ben ik dol op. Ja. Maar het klopt, het heeft, het, uh, het heeft niet het wetenschappelijk gehalte van het vorige boek. Ik vind het ook niet leuk om twee keer hetzelfde te doen. Daar zal het ook wel mee te maken hebben. Nee. Uh, dus dit is luchtiger. De volgende keer komt de een trip. Ja, of het wordt juist weer heel diep. Dat zou ook nog wel ja. kunnen. Ja, ik hoor net, ik ben wel geïnspireerd door, door de namen Homerus, Dante, Mullis is ja. misschien. Ja. Ja, ja. ja, ja, maar... ja, dat kan ook moeiteloos. <laughs> maar goed, dus dat je denkt, hey, hoe, zit dat, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Hè? Dat, uh, maar ik begrijp dat uh, dat onbewuste toch ook uh, een, een rol speelt en misschien bepalend is voor het vormen van onze passies. Hè? Waarom uh, bent u bijvoorbeeld een wijndrinker geworden en geen ornitholoog of modeltrain-fanatie? Uh, Um, ja, dat onbewuste speelt een hele grote rol. Oh. Een, van de, een van de dingen waar ik achter kwam... Uh, door, door het lezen van de wetenschappelijke literatuur... is bijvoorbeeld dat als je iets gaat verzamelen dat dat helemaal nooit een echte keuze is. Het is niet zo dat mensen zeggen... hey, postzegels of hey, munten of hey, ik ga een wijnkelder aanleggen. Het gaat andersom. Dus je krijgt op een of andere manier... krijg je of een paar flessen wijn... of je krijgt van je opa een doos met sigarenbandjes. En als je een bepaalde hoeveelheid hebt... als je een bepaalde grens gepasseerd bent... Uh, dan ontstaat er vanzelf een gevoel dat je meer wilt. En dan ga je erover nadenken. denk je: hé, hey, maar die fles wijn wil ik ook. Dus verzamelaar is niet iets wat je wordt. Dat word je eigenlijk door je omgeving word je toevallig in zo'n richting geslingerd. En hoe ging dat dan bij u? Ehm. Um... Nou, eigenlijk voor een deel uh, door, door mijn vriendin. Die, die, ik dronk altijd wel, ik dronk al heel lang wijn, maar ik was daar eigenlijk niet, verder niet zo fanatiek in. Ik, het was bij mij puur iets emotioneels, niet iets analytisch. En op een gegeven moment... Uh, en ik ging ook eigenlijk nooit naar Frankrijk op vakantie. Ik had niet zoveel met Frankrijk. En toen zei ze, ik wil toch een keer naar Frankrijk. En, uh, en toen gingen we naar een wijnboer en toen gingen we naar nog een wijnboer. En, uh, en toen ontdekte ik dat wijn niet alleen leuk is om te drinken... maar dat je er van alles en nog wat mee kon. En binnen een paar weken was het... Uh, was het... Nou, het leuke is natuurlijk ook dat je bij al die wijnboeren... <coughs> bij die kastelen gewoon van harte welkom bent. Ja. Dat je, ja <laughs> uh, gaat u zitten, neemt u vooral al of niet een paar flessen ja, mee. En ja. fijn dat u er bent. Ja, precies. En, en ik ben wel... Uh, in, in dat opzicht wel vrij impulsief ik heb wel altijd de neiging als ik iets leuk vind dan, dan loopt het ook altijd heel snel uit de hand vandaar die ja. anderhalve blad zijn met gekochte wijnen ja, dat was echt fantastisch dat staat, uh, dit hebben twee dagen Jura en zeven dagen Vaucluse ons opgeleverd En uh, ik ga dat, als ik dat dan vol moet gaan lezen uh, dan is het kwartier om, uh, dan is het kwartier om. Uh, en, maar wat mij opviel, ook uh, vaak twee flessen Château Chalon, vin jaune... drie flessen uh, Village Seguret, Prestige, Mont 1999 van Domaine du Pura. Het zijn steeds maar een paar flesjes. Ja. U bent niet iemand die zegt, doe maar een paar doosjes. Um, nee, want als ik van al die wijn een paar ja. doosjes zit, dan past het niet meer in de auto. Precies, dus, nee, u nee. heeft geen vrachtwagen. Dat is waarschijnlijk. Nee, we, hebben, het kenmerk. We, we, we, we lenen de auto van mijn schoonvader. Dat is een soort SUV. En bij de laatste, uh, zomervakantie, na de laatste zomervakantie kwam hij lachend uh, bij ons thuis. En zei hij: Nou, je had dit jaar nog meer wijn dan vorig jaar. Ik zei: Nou, volgens mij was het ongeveer hetzelfde. Nee, het was meer, want de schokbrekers van de auto zijn echt. Ja, er was echt iets goeds mis Fijn. mee. Dus en kon je, je afrekenen? Of, uh, heeft nou, hij die vond dat... het niet erg. Hij kon er wel op lachen. Wow. Maar. Uh, ja, maar dus D dan, dan denkt u niet van ja, dit loopt toch wel een beetje heel erg uit de hand. Zo ja, de dat denk ik wel. En, en, uh, maar ik, ik blijf daar wel vrolijk onder. Maar ik denk dan <sus> wel van ja, dit loopt inderdaad een beetje uit de hand. Maar, Verslaving. Ja, verslaving, dat is gevaarlijk als je er te veel van drinkt. Maar dat, dat probeer ik wel hey, nee, in de hand nee, te houden. Nee, ik bedoel puur die Van die, die, die wijn wil ik ook nog, daar wil ik ook nog een paar flesjes van. Die wil ik ook nog even proeven. Ja, dat. ja nou ja, soms, meer, meer, soms is dat zo. Ik denk dat dat, dat, dat een, de essentie soms van een hobby of een passie is. Nou, er dat is nog je... iets anders. Het is ook onbegrensd wijn. Dat houdt never nooit op. Stuggen nog, volgend jaar komt er weer wat bij. Ja. Tot, uh, tot het bittere einde. Maar goed, beschrijven eens een dag, want dit, dit boek is toch voor een groot gedeelte zijn het soort reisverhalen en, en verslagen. Ja, het gaat van, heel, veel, heel veel over Frankrijk. Nou vertel en... eens, doe eens een een, een, een, een dag in zo'n wijngebied. Als, als jullie dan op vakantie zijn. Ja. Ja, de hele dag gaat het uh, maar door. Dus morgen staan jullie er al in zo'n uh, leuke cave, toch? Nee, niet elke dag. Oh. Maar er zijn, er zijn inderdaad dagen bij. Dan uh, staan we op en dan rijden we naar een wijngebied... Chateauneuf-du-Pape. En, -du -Pape, en dan, uh, dan heb ik van tevoren al opgezocht... van nou, dit, de, deze wijnmaker ja. wil ik naartoe... want die is heel beroemd. En die wijnmaker wil ik naartoe. Uh -huh. En dan, uh, nou ja, dan, dan uh, ga je naar twee, uh, twee wijnmakers... en dan koop je wat wijn. En dan ga je smiddags middags lunchen. En dan... Uh, ga je middags nog een keer naar, naar twee of drie wijnmakers. En ja. dan uh, s'avonds kom je voldaan weer terug in je huisje. En, uh... Met de buit? Met de buit, ja. ja. Maar dat, dat gaat niet elke dag zelf. Maar dat gaat wel een aantal dagen zo. Maar goed, waarom zegt u. Sorry. Waarom noemt u het een merkwaardige psychologie van de wijndrinker? Of is dat alleen maar dat het leuk klinkt in de titel? Nee, uh, nee ik vind. Ik vind ik, ik, het is eigenlijk het idee is een beetje ingegeven. Dat als je, als je een, een hobby hebt, als je echt gepassioneerd bent. dan doe je af en toe dingen die, als je naar jezelf kijkt met enige distantie, die natuurlijk toch een beetje idioot zijn. Nou, en, en dit, het het dat voorbeeld is was bijvoorbeeld die. Ja, uh, die, die, die anderhalve blad zijn met allerlei ja. wijnen. Maar ik, kan me, uh, ik weet bijvoorbeeld ook dat we op een gegeven moment gingen verhuizen. En toen kreeg men huis met een echte kelder. Dat hadden we ervoor niet. Toen woon ik in een appartement. En dat ik al... Gevaarlijk weken van tevoren nadacht van... oh, dan ga ik die wijnen daar neerleggen... en die wijnen komen in dat stuk van de kelder. En dat ik zelfs daarover droomde... en dat ik op een gegeven moment midden in de nacht wakker werd... op een uur of vier en dacht van... oh nee, de Rieslings die moeten op die plank... en juist de Bordeaux moeten... en dat ik dat dan ook nog ergens opgeschreven heb... en ik was bang dat ik het zou vergeten. En dat zijn van die dingen waarvan ik dacht van... Da nou, moet je eigenlijk een boek over schrijven. Hoe, hoe, hoe, hoe merkwaardig gek, het, hoe gek, mensen worden. Nou ja. Maar wel op een leuke manier. Ik, ik vind het niet erg. Maar nee. het, is, het, is, het is een soort lachspiegel, hoop ik. Ik hoop ook dat mensen. Uh, het herkennen. Uh, en het, het, zeker mensen die, die van wijn houden zullen het herkennen. Maar ik hoop ook dat mensen met een hele andere hobby toch dingen herkennen. Dat zou ik leuk vinden. Ja. Uh, qua psychologische thema's die behandeld worden. Hè, tussen de enorme hoeveelheid de wijn <laughs> zitten <er>, die <laughs> er ook nog tussen. Springt het fenomeen voorpret er wel uit? Hè? Ik heb ja, uh, en, uh, dat, dat, was ook, dat komt ook omdat ik daar zelf erg enthousiast over was. Maar voordat ik ging schrijven wist ik daar niet zo heel veel van. Dus ik heb daar veel over gelezen. Uh, blijkt... blijkt um in zekere zin zou je kunnen zeggen dat voorpret nog leuker is dan echte pret. Er komt meer dopamine in vrij het stofje in de hersenen. Wat, mm -hmm. heel erg, wat ons heel blij en, en, en vrolijk en gelukkig maakt. En wat is die voorpret dan? Het verheugen op? Ja, het verheugen op dat je bijvoorbeeld uh, de hele dag... als je in Frankrijk zit, de hele dag al bezig kunt zijn... met vanavond gaat die fles wijn open, dan gaan we dit erbij koken. En, uh, ja. en, en, maar het, en toen kwam ik achter allerlei dingen. Bijvoorbeeld dat, uh, dat mensen met depressieve klachten... Die, die kunnen net zoveel pret hebben als mensen die dat niet hebben. Maar ze hebben moeite met voorpret. Uh, dat is eigenlijk een veel groter verschil. En door die voorpret hebben ze ook wel minder vaak echte pret. Omdat je je, maakt je apathisch Voorpret is ook iets wat je in gang trekt. Van hé, hey, ik ga dit doen of ik ga dat doen. Het is een enorme motivator. Dus dat vond ik leuk. Dus daarom kon ik ook zeggen, nou je moet eigenlijk je... Je leven inrichten. Dat je heel veel voorpret hebt. Dat is hartstikke goed en gezond. Kunt u er tegen, uh, tegen die mensen die dan eindeloos over wijn praten ook. Of bent u er zelf <hums> zo heen die iets over de zuidhelling. al of niet met 45 graden. dat de zon uh, na drie uur smiddags binnenkomt en daardoor. Met kalkrijken, nou ja, verzin ah, het maar. Ik, nou, ja, ik vrees dat ik dat wel kan, maar dat moet je in juiste gezelschap doen. Ja. Het is niet voor niks zo dat mensen met een hobby, die hebben allemaal clubs, die zoeken elkaar op. En dan, dan kan je ongestraft, met, met gelijkgestemden, ja. kan je ongestraft vijf ja. uur lang maar leuteren kun... over zo'n helling. Van, maar dat doe je niet in gezelschap. Maar kunt u van... daar met distantie als psycholoog naar kijken? Denken, ja, ze zijn misschien ook toch eigenlijk niet helemaal goed. Ja hoor, dit boek zit vol met zelfspot. en, uh, en uh, Ja, dat denk ik zeker. <laughs> maar dat maakt, ik vind het alleen maar leuk. Oké. Okay. Ja. En, en waar bent u nog meer tijdens het schrijven op, op gestuurd? Wat ik ook heel erg leuk vond... Uh, was is het eigenlijk een nieuwe psychologische literatuur. En die gaat over dat als je... Uh, als je uh, iets, als je bijvoorbeeld extra geld hebt en je doet daar iets mee, iets actiefs, je gaat op vakantie of je gaat naar de bioscoop, dat je daar veel gelukkiger van wordt dan het kopen van spullen. En we weten natuurlijk allemaal ergens diep down wel dat materialisme niet zo handig is. He, je kunt beter dingen doen. Beter een ervaring kopen dan een object. Ja, je een, moet een ervaring dan kopen een en dan een object. In plaats van een object. En uh, ik, nogmaals, ik denk dat sommigen van ons dat ergens ook wel weten. Maar we doen het natuurlijk heel vaak niet. En ik dacht later ook van. Uh, ik ben in ieder geval ook niet. Ik ben vrij calvinistisch opgevoed. Nou, als je maar is een wees, fles wijn achter. een object of een ervaring? Is een boek een, een object of een ervaring? Dat is, is een goede vraag. Sommige dingen die kun je uh, beide. Die zijn beide. Uh, en het hangt ook af van wat je ermee doet natuurlijk. Je moet een fles wijn... Uh, als je, zolang die in je kelder ligt zou je kunnen zeggen is het een object. En als je hem opdrinkt dan wordt het een ervaring. Het is de belofte van een ervaring. Dat ja. is het. En, en de fantasie doet toch het grootste deel ja, van het werk? Zeker, of niet? Zeker, Ja. Het is dus een boek, dat is ook Arie, ik zie jou nadenken. De, het boek is ook, je koopt een object, maar het is, het is ook de voorpret van ha, straks ga ik thuis dat boek lekker op, openslaan en lezen of niet. Het is ook ja, de belofte zeg, ja. van een ervaring. Ja, en het is ook. Uh, je hebt ook die ervaring als je leest. Ja, He, ja. Je, ja uh, bij wijn is het misschien. Nee, je nou, ja. kan het een beetje vergelijken. Ja. Ja, maar het is wel, het is wel uh, wat, ik, wat ik wel ironisch vond, is dat, dat mijn moeder zei vroeger wel eens van, maar als ik naar de, ging naar de bioscoop bijvoorbeeld, dan zei ze maar, koop, een, koop nou iets met je geld in plaats van dat je iets gaat doen, want daar heb je langer plezier van. Wat lijkt nou, het onderzoek is precies andersom. Uh, spullen die wij kopen, daar hebben we één of twee dagen of drie dagen plezier van en daarna zijn we eraan gewend. Kunnen we het al niet meer vinden? Of ik, ja, ja, en ervaringen, daar kun je heel lang plezier van hebben. Door, door, je zou het napret kunnen noemen, door goede herinneringen. En het mooie is dat die herinneringen eigenlijk vaak alleen nog maar positiever worden. Als je nu terugdenkt aan een reis die je twintig jaar geleden hebt gemaakt... dan herinner je alleen nog maar die paar hele mooie dingen. Hm. En dat je ooit een keer drie uur in de regen op een bus hebt staan wachten... dat ben je al lang vergeten. Dus het is precies andersom. Je moet dingen doen en niet spullen kopen. Bent u ook nog achter merkwaardige krochten van uw eigen brein gekomen... eigenlijk bij het uh, doen van al deze aankopen en... Uh... Het bewandelen van die passie? Uh, ik, uh, ja, ik, ik kan, uh, dat heeft ook weer te maken met die, die, die, dat moment waarop ik beschrijf dat we heel veel wijn kopen. Mm. Ik, ik, ik kwam er bijvoorbeeld achter dat als we een wijngebied gaan bezoeken... Dan, dan, dan, dan, dan, dan is er een soort spanning die ik over tijd opbouw... van, oh, leuk, we gaan weer zo'n wijn... En dat, dat bij eerste, de eerste wijnmaker die we bezoeken... dan koop ik meestal heel veel wijn. Het is alsof er iets uit moet. Van, van, en, en daarna, bij de tweede en derde en vierde... Is, het, is de schade wel te overzien. Want dan is er een soort spanning weggevloeid... die, die niet meer weghoeft. En toen ik daar later over nadacht... Nee, dat is wel vreemd. En dat wist ik van tevoren ook niet. Dat is wel handig, want dan kun je je daar... in het vervolg tegen wapenen als je, je daar bewust er bent. En nou was ja. daar een verklaring voor? want daar Bent u een beetje voor? Um, zou ik, beter, ik zou geen fysiologische verklaring in termen van hormonen zo. Maar psychologisch. Um, ik denk het wel. Ik denk dat je dat je dat je echt uh, dat je over tijd spanning opbouwt uh, en dat het als je als je dan iets iets koopt, dat is natuurlijk pure hebberigheid, dat dan pas. Die, die, uh, dat doel bevredigd is. Dat ja. samenhangt met die spanning. Dus je stelt jezelf onbewust een soort doel en pas als je heel veel koopt is het weer weg. Ja. En vervolgens koop je wat minder, want dan heb je, dat, dan heb je die spanning niet meer. Nou, en dan u, wordt het weer normaal, zeg maar. U beschrijft ook ergens dat u op het eind van de dag dan toch nog weer naar een nieuwe wijngebied gaat en dat is dan eigenlijk helemaal niet meer leuk. En dan genieten jullie er eigenlijk helemaal niet van en, en dan denk ik, dan scha eigenlijk schaam je je dan. Ja, er was één wijnmaker ja. te veel, dat klopt. Ja, ja dat, dat vond ik heel opmerkelijk. Dat, dat was ook dan... Ja, hebt beruggij. Dat je nog één ding extra wil. En dan sta je daar bij die wijnmarken. En dan merk je al, ik proef eigenlijk helemaal niks meer. Nee. Het is te veel geweest. Ja. Maar daar leer je ook weer van. Dat is maar het is eigenlijk voordelig keer. Om, om naar die wijnboeken toe te gaan. Dat is <laughs> ja, ja, een heel ja, ander aspect. Ja. Dat wil ik nou ook even weten. Laten we nou ook maar wat handige tips doen. Nou, kijk, het is wel zo dat je voor de wijnen uh, vaak wel iets minder betaalt dan dat je het hier zou doen, maar. Uh, je moet natuurlijk altijd oppassen dat je jezelf niet voor de gek houdt want je koopt waarschijnlijk ook veel meer dan je ja. hier zou doen dus ik weet niet of het voor... Ja, de flessen ja. zijn wel goedkoper dan ze hier zijn maar voordelend... en bov uh... bovendien liggen ze te rammelen daar in die SUV en ja. die SUV staat natuurlijk op het marktpleintje weer veel in de zon, dus kortom voor die wijn is het ook niet goed. Ja, je moet, je moet, uh, je moet, je moet eigenlijk hopen dat het gaat regenen oh, op vakantie. Ja. Dat, dat is wat wijnliefhebbers doen. Want anders word je alles dat je wijn inderdaad. En wij wij kunnen ook nog wel eens de met de auto dan heel strategisch inderdaad op een op een kerkplein aan, aan de, hè, dan moet het aan de ja. juiste kant van de kerk staan, zodat de auto zo lang mogelijk in de schaduw blijft. Maar staan. het is wel ja. voordelig voor een mens om een passie te hebben, als ik het boek goed begrepen heb. Het is, ja, ik denk, nou, ik denk dat het absoluut, uh, dat, het je, dat het bijdraagt aan je geluk, zeg maar. Dat het goed is en gezond is. Ja. Oké, okay. dankjewel, Apperdijs Dijksterhuis. We spraken met hem over het boek De Merkwaardige Psychologie van een drinken. En als u de webcam niet aan heeft, dan weet u het niet, maar hij heeft een, een whisky-shirt aan. Dat vond ik <laughs> nou wel weer een beetje jammer. <laughs> Toch? Klopt. Goed, het is een uitgave van Bert Bakker. Informatie op teletekstpagina 260 en op de website nieuwshow.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 Oh, oh oh we gaan allemaal, Oh oh oh we gaan allemaal. Oh oh oh allemaal. met een wel aan alle mensen, familie en bekenden. Ver van deze wereld, niet gebonden meer aan grenzen. Staat naar de hemel, alles wat er erover is gebleven. Van mij zijn enkel mee in die chalen op een tegel. Eenzame gedachten, maar niemand die het verandert. Ons lot kombaar on ligt tussen zes planken. Allemaal met de neus omhoog. De pijp bij de kist in, of gewoon weg. Denk We aan allemaal, oh oh oh. We gaan Ik zweeg allemaal een op een dag van de vroege. Met de lach in de onder de zon. Met de muizenboe, met de lacht naar boven. De grote parade, laatste hier de toer. Loezende mensen, of hier, hier. groen. meer, je, hij heet nog u weer, het leven ging ver. Hij niemand meer, want wij gaan allemaal. Oh, -oh, -oh. wij gaan allemaal. Oh, -oh, -oh. wij gaan allemaal. Oh -oh -oh. allemaal. Met een neus omhoog, de... met een neus omhoog. De... En zonder denk ik als ik naar de lucht sta.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 Met een neus met de beelacht naar boven. Alle mond, met de neus met de beelacht naar boven. allemaal Het met een neus Ze kunnen het wel. Roanezen met een dikke drummer. De band uit De Peel. Het nummer De Neus Goedemorgen, Arie. Ja, goedemorgen. Je hebt er zeg. een hele dikke bij je. Ja, een machtig boek, ik wil zeggen. Duizend... Duizend bladzijden. Ja, meer dan duizend bladzijden. Het is ook uh, niet over uh, niemand. De biografie van Vincent van Gogh. Ja. Uh, ik kreeg net van de eindredacteur van dit programma... een krantenknipsel in mijn handen gestopt. Uh, waarom verwoest de geschiedschrijving onze illusies? heeft in trouw gestaan. Want in deze biografie uh, wordt aandacht besteed aan de uh, moord of zelfmoord ja. uh, van, uh, van dat Vincent. Dat heeft alle kranten in de wereld dat gehaald. Dat heeft inmiddels he? alle kranten van de wereld gehaald. Ja. En dat is een klein beetje jammer, omdat het er... Aandacht voor de rest van het boek wegneemt. Want er zitten 990 bladzijden voor voordat uh, het noodlottige ongeval, als dat het geweest uh, is, uh, plaats heeft gevonden. En, en hoe is die? Die 990 bladzijden, ja. hoe zijn die? Nou, ik, ja, laat ik maar meteen met het het is echt een schitterend boek. Het is duizend uh, bladzijden, het is geen bladzijden te veel. Oh, het is heel wow. erg gedetailleerd. Nou, dat moet wel bij Duizend Alles staat erin. Hè? Uh, ik, uh, weet, ik weet niet wat alles is, maar in principe staat. Wat maakt ik dan... het zo bijzonder? Nou, er zijn verschillende redenen voor. Uh, ze. ze uh, het leest als een roman, dat zeg je wel vaker bij een biografie. Hè, maar het is in dit geval echt zo. Ze focussen echt in op de geest van Vincent. Wat voor man was dat? En hoe is hij de kunstenaar geworden zoals wij die hebben leren kennen? Bovendien uh, hebben ze een heel gelukkige hand van schrijven. In die zin dat ze, ik zal een stukje voorlezen, want dan wordt het duidelijk. Mm -hmm. Dat ze heel goed uh, uh, de omgeving weten te schetsen mm -hmm. uh, uh, waarin, die, uh, uh, waarin die opgroeide. Hè, uh, dat geldt bijvoorbeeld voor als hij in Amsterdam komt... Er uh, uh, wordt heel prachtig uh, uh, beschreven uh, hoe Amsterdam in de 19e eeuw zich aan het ontwikkelen is, hoe dat gebouwd wordt. Dan staat er, euh, ook de haven tartte, zowel de logica als elementen. De haven was niet direct bereikbaar vanuit de zee... maar kon alleen worden bereikt door een labyrinth van eilanden en ondiepte... die snel opgevuld raakten met slip en puin... omdat aan beide kanten van de waterweg land werd gewonnen. Vanwege verschuivende zandbanken en tegenwind... moesten schepen vaak dagen voor de kust liggen... in de afwachting van de juiste omstandigheden voor een sprintje naar de haven. Amsterdammers leken zich bewust van hoe onwaarschijnlijk hun stad was... en van de tijdelijkheid van de triomfen. Je moet even denken aan de metro die nu door Amsterdam gaat. Daar is het een beetje mee te vergelijken in de 19e eeuw. In tegenstelling tot de trotse burgers van andere grote Europese steden... namen ze nooit de moeite monumenten te bouwen. Geen grote boulevards, geen grote publieke ruimtes... geen torenhoge gedenktekens voor voorbije glorie. Critici betichten hen ervan geen geloof in symbolen te hebben... alleen in het materiële geïnteresseerd te zijn. Nou, Zo gaat het door. Mm -hmm. En er wordt er stilgestaan bij een bouwwerk in Amsterdam. Het Rijksmuseum, dat is er dan nog niet. Ja. Dat wordt later gebouwd. Honderden bladzijden verder zien we daar Vincent staan. In het Rijksmuseum, dat is er inmiddels, plaatje erbij... Prachtig plaatje. Ook dat kun je nu niet zo zien. Want dat zit ook helemaal in de, in de stijgers. En, eh, mm -hmm. Jammer toch. En daar staat onze Vincent. En die staat daar in het Rijksmuseum. Voor een schilderij van die andere grote schilder uit Nederland. Rembrandt. Het Joodse bruidje. En dan zetten ze. Dus ze hebben heel die omgeving prachtig gezet. Ja. Heel Amsterdam zien we voor ons. We zien het Rijksmuseum voor ons. En daar zien we die persoon. Die gekke Vincent, dat zeg ik een beetje onbeleefd. En die staat daar, en dan staat er... Het schilderij waardoor Vincent aan de grond genageld stond... was Rembrandt's het Joodse bruidje. Een portret van een koopman en zijn nieuwe vrouw. Sinds lang beroemd vanwege het krachtige rode en gele palet... de onzegbaar tedere gebaren en de geweldige penseelvoering. Wat een intiem, wat een oneindig sympathiek schilderij... schreef Vincent nadien. Anton Kersenmakers, een vriend van hem... die Vincent tijdens een deel van het tochtje naar Amsterdam vergezelde... liep verder het museum door, door zonder hem. Hij kon zich er niet van losrukken, Vincent, herinnerde de kersenmaker zich. Toen hij later naar de plaats terugkeerde, bleek Vincent daar nog te zijn. Soms zat hij, soms stond hij, soms vouwde hij zijn handen... in gebedsachtige mijmering, soms staarde hij van vlakbij aandachtig naar het doek... soms stapte hij naar achteren en joeg hij mensen uh, uit zijn zichtlijn. Nou, wat hier gebeurt is, dus je krijgt eerst Amsterdam... dan krijg je dat Rijksmuseum, dan Vincent die daarvoor staat. Het is een bewondering voor dat schilderij, maar je ziet ook het zweepragen van de man. En is het, uh, dit fantasie nee. Of is dit overleven? Nee, dit, dit is op grond van documenten. Maar het is wel een goede vraag, natuurlijk. Want je weet natuurlijk. Er is niemand meer in leven die er echt bij heeft. Precies. Bestaan. Nou, die dus, kersenmaker die heeft daar toch over geschreven. Die heeft er over geschreven. Maar dan nog het, Wat zij doen is met die documenten. kunnen zij zich heel goed voorstellen. hoe het geweest zou zijn. Dus dat bedoel ik met het leest als een ja. roman. Zij zetten daar Vincent neer. en ik zie hem daar staan. En je hebt dan al. dat is op, dat is op de helft ja. van het boek. bladzijde 500. We hebben al het karakter van hem leren kennen. Dat zweepzuchtige van hem. Uh, dat, dat komt hier helemaal tot uiting. Hij herkent de andere grote. Grote kunstenaar. En wat ja. er ook nog mooi aan is, is dat uh, hiervoor heeft hij de aardappeleters geschilderd. Daar kreeg hij veel commentaar op van zijn broer. Hij had, hij had nog niet zo'n groot publiek als nu. Zijn broer zei somber, donker schilderij. Uh, grijs, bruin, zwart tinten. Uh, zo moet je dat niet doen. Dat verdedigde hij, verdedigde hij te vuur en te vlam. Hij, hij, hij stond voor dat schilderij. Dat moest juist die somberheid. Hij ziet dat schilderij van Rembrandt. Het roer gaat om. Hè, rood en geel in de volgende schilderijen, de zonnebloemen komen. De, uh, dat is dus, pas het is, veel later toch? Ja, maar dat zit dan ja. Nou ja, veel later hij is niet zo oud geworden. Dus het, we hebben het allemaal ja. over een paar jaar telkens. Okay. Uh, uh, uh, hij, hij ziet het. En uh, dat heeft zo'n krachtige invloed op hem. Dus dat leggen ze heel goed uit. Mm. Wat doet hij er dan mee? En hij doet dan natuurlijk zijn eigen nieuwe ding mee, want het was een uh, groot schilder. Nou, zo'n boek is het dat je in duizend bladzijden... die Vincent helemaal leert kennen. Ik zeg ook Vincent nu, alsof het mijn buurman is bewijs wil spreken. Maar je krijgt ook een soort vogelvluchtoverzicht van uh, uh, uh, kunstgeschiedenis. Hè, van uh, wat, wat ja. voor technieken gebruikten ze, hoe werkte dat. Ja, nee, ik, ik was er erg door gegrepen. Okay. En, uh, nou, nog één dingetje dan. Die, uh, Vincent die kon, uh, uh, hij kon ook niet zo goed leren. Hij uh, was slecht op school, maar hij nam wel alles in zich op. Maar maakte daar zijn eigen verhaal van. Hè, dus uh, dat zie je in die schilderijen terug. Hij kon eigenlijk niet zo heel goed kijken. Dus hij keek naar Rembrandt, maar hij vergat het blijkbaar gewoon. En dan maakte hij zijn eigen schilderijen ervan. En dat maakt Vincent van Gogh, denk ik zo groot. Dat hij ja, nou, zijn heel eigen... Penseel heeft gevonden, of paletvoering, of hoe noem je dat, Pencilvoering. Mm. Nou, de biografie is echt een aanrader. En dus al die sensatie, dat sensatieverhaal, dat moet je ook lezen. Mm. Dat is wat minder overtuigend misschien. Uh, is die nou vermoord of niet? Het interesseert me eigenlijk ook niet zo heel erg na het mm. lezen van dit boek. Uh, uh, uh, okay. Vincent, de, de Vincent van Gogh, de biografie. Uh, dan heb ik... Uh, nou, dan ga ik maar even naar iets heel anders. Schootgebed van Charlotte uh, Roach. Uh, dat is een tweede roman van een Duitse uh, schrijfster. Vochtige, uh, haar... streken. vochtige Streken. Drie jaar geleden uitgekomen. Precies, er was een schandaal van, uh, van nou, hier tot daar. Nou, nou ja, het ja, was dan een schandaal. succes. Over. Ja, wel, want ze is in Duitsland, hier in Nederland niet, is een bekende TV-presentatrice. Ja. En ze kwam met een boek, Vochtige Streken, over een uh, jong meisje dat. Uh, bepaalde aandoeningen in de schaamstreek had, zal ik maar zeggen... lag in een ziekenhuis. En dat was nogal expliciet. En, uh, en het was ook blijkbaar nogal autobiografisch... of in ieder geval die suggestie hing om het boek heen. Dat was dus het schandaal, dat expliciete en de, de bekende Duitserschap, uh, zal ik maar zeggen. Er zijn drie miljoen boeken van in Duitsland verkocht. En dat is, ja, is ongelooflijk. Ja. Dit boek, drie jaar later, vier jaar later verschijnt dat schrootgebed. De titel geeft wel aan dat we een beetje in hetzelfde genre zitten, zou je kunnen zeggen... Uh, uh, daar zijn inmiddels al in Duitsland 2 miljoen exemplaren zo. van verkocht. En ik heb deze mevrouw geïnterviewd van de week. Uh, gesproken. En dan zit je dus toch tegenover een dame die... Uh, ja, 5 miljoen boeken... <laughs> en, dat gevolgen, is toch, en dan natuurlijk. zit je toch even anders te praten, zeg maar. Ja. Dus, uh, dus zij, zij geeft zo'n interview dan ook voor de lol. En ze zei ook... Ik geef uh, niet alleen aan jou interviews, want dat zou wel erg mooi zijn. Maar ik geef alleen in Nederland interviews. Want jullie gaan zo cool met seks om. Hè? Zo in Duitsland moet ik de hele tijd uh, uitleggen waarom ik dat doe. En uh, jeetje, en uh, doet u dat thuis ook? En uh, wat? vindt u man ervan. Maar jullie, jullie doen net alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Dat is zo prettig. Dat is, uh, voor haar is dat prettig. Alleen ik zat daar te interviewen. En ik dacht, wat zit ze nu te doen? Toen zat ze een kwartier lang zat ze het mannelijk geslachtsdeel te beschrijven. Om mij uit te leggen dat een schrijver goed moest kijken. Dat moest je heel... Gede Toen dacht ik, ja dat heb ik thuis toch ook. Dus dat hoef je mij niet uit te leggen. Maar dat deed ze heel... Uh, maar, goed, maar zei uh, je dat ook tegen haar? Luister Charlotte. Dat kun je gewoon laten. Want ik heb thuis ook zo'n geslachtsdeel. Dat, dat was ja. Een, ja, je zult het in de krant zien dat het zo'n soort gesprek okay. inderdaad was. <laughs> dat moet toch in de krant uh, komen. Okay. Maar, maar, nu komt het maar. Is het, goed? Uh, het is goed? Ja, dat eerste boek, dat, dat, nou ja, dat, dat kun je zien dat ze het nog een beetje moet leren, zeg maar. Maar het is wel uh, smeuig en zo. Maar hier schrijft ze echt goed in. Ik vind het een, een, een, een eigenaardig boek, dat wel. Maar ook een goed boek. We beginnen met twintig bladzijden waarin ze het doet met haar uh, man, de, de hoofdpersoon. We moeten haar uh, trouwens haar niet verwarren met haar man. Of met, met, met, met haar hoofdpersoon. Maar zelf, ja, zelf, ja, precies. Maar zelf uh, is die verwarring bij haar ook zo. Mm. En zij zegt ook dat ze alleen schrijft over dingen waar ze verstand van heeft. Dus, nou ja, we beginnen de eerste twintig bladzijden oh. met een uh, seksscène. Dus dan denk je, nou ja, het is weer meer van hetzelfde. Maar dan gaat ze haar dochtertje naar bed brengen. Ze heeft een dochtertje, zij is een jaar of dertig, die man is vijftig. Uh, en dan krijgen we dit soort dingen. Hoe leer je een kind zelf zijn achterste behoorlijk af te vegen? Dan denk je, nou ja, we zijn weer thuis. Maar goed, ik heb het idee dat ik er op mijn 33ste steeds beter in word. Dus hoe moet een kind dat perfect beheersen? Ik wil haar geen schoonmaakgekte meegeven... en ook niet continu over hygiëne zeuren. Ze mag niet walgen van zichzelf. Ze moet vrij zijn. vrijer dan ik. Geen mens heeft het er ooit over... de kunst behoorlijk je achterste af te vegen. Mij heeft niemand dat geleerd. Mijn moeder Ellie zeker niet. Nou, zo leidt ze een boek in dat licht therapeutisch lijkt te worden. Want het gaat dan over die verhouding met die moeder. Dat hij haar niet alles heeft verteld. Dat ze het allemaal maar zelf heeft moeten uitzoeken. En over hoe ze dat over gaat brengen aan haar dochtertje. En dan wordt het boek opeens op een eigenaardige manier heel ontroerend. Via die platte seks zou je kunnen zeggen... naar het afwegen van je achterste. Uh, naar gewoon hoe een moeder met haar kind omgaat. En ook met alle dingen die je met een kind meemaakt. En dan komt het schokkendste deel van het boek. Uh, ze vertelt... Ze zit ook in therapie in het boek. Ze vertelt uh, dat ze ging trouwen... Met een andere man dan die ze nu heeft. En ze gaan naar Engeland. Daar zou het huwelijk plaatsvinden. Uh, haar broers gaan in de auto op weg. En die hebben een autoongeluk. En drie broers overlijden bij het autoongeluk. Alle drie. En ik las het. En ik dacht: dat is een roman. Dat heeft ze verzonnen. Dat, uh, dat, dat doe je niet zomaar in zo'n boek. Maar toen ging ik even koekelen om te kijken. En het is haar werkelijk overkomen. Ja. <laughs> ja. Uh, ja. Dan zit je bij een vrouw toch anders, <laughs> zeg maar. En. Ook dat doet ze eigenaardig nog heel goed. Je denkt, dat is sensatiebelust. of dat, dat, dat is toch een beetje erg privé of zo. Maar ze schrijft het, voor zover je dat kunt zeggen, heel integer op. En nou, dat maakt het op allerlei manieren een fascinerend boek. Uh, nou, en, en die 2 miljoen exemplaren begrijp je dus. Nou ja, dat nou, komt nog dat uit dat succes voor, denk ik. Ja. Uh, en ze is geen betere schrijver dan Coen oh. Kras of zo... om een andere Duitse auteur te noemen. Maar het gaat wel steeds beter, laat ik het zo ja. formuleren. Oh. Dus het boek verraste me wel. Wanda, ja, gaat maar, ook steeds beter. Wanda Wanderijs. Rijssel vond ik altijd wel al een van de beste Nederlandse uh, auteurs. Ja. Dus dat, uh, en ze heeft nu een uh, nieuwe roman uit. Uh, Nacht over Westwoud. Hoeveel tijd heb ik? Ja, ik kan die twee boeken wel in combinatie met elkaar bespreken. Ik heb... Die, ik heb twee boeken meegenomen die eigenaardig genoeg op elkaar lijken... en toch heel verschillend zijn. Ja, ja. uh, der Rijssel met Nacht over Westhout en Gerrie van der List. Uh, met altijd november. Gerrie van der List is een uh, journalist. Ik geloof dat hij nog voor Elsevier schrijft. Een uh -huh. beetje rechtsige uh, journalist. Maar wel, zoals dat dan heet, met een gouden pennetje. Zij weet het allemaal wel fijn op te schrijven. En Wande Rijssel uh, doet in haar boek het omgekeerde. Dat is een linksag verhaal, zou je kunnen zeggen. Met een linkse boodschap. En, maar... Ja, ik vind dat zij ook een gouden pennetje heeft. Zij hebben het ook fantastisch om te schrijven. Wat er gebeurt in Nacht over Westwoud is dit. De hoofdpersoon is een arts. Die heet Levi Levi. Die is waarnemend arts die gaat uh, twee maanden waarnemen... of een paar maanden waarnemen voor een andere arts... in een klein dorp, Westwoud. En dat dorp wordt aanvankelijk heel gezellig uh, neergezet. Uh, hij gaat bijvoorbeeld naar een, uh, naar een eetcafé in dat Westwoud. En uh, dat eetcafé, daar is de baas ene uh, Ari. Dat is voor mij natuurlijk al supergezellig. En uh, bij, Arie hebben, bij de naam Arie hebben mensen altijd bepaalde voorstellingen. En zo'n Ari is het. Arie, zet een, met een, Arie zetten met een klap... een diep bord, dampend stoofvlees met uien aardappels en peterselie voor meneer... en ging zelf leunend tegen het espresso-apparaat... zijn checkjes aan roken. De pak zag er niet uit, maar het moest gezegd... smaakte bijzonder goed. Ik complimenteerde hem en de wijn was puik. De wijn was puik, dat is de toon van de eerste 60 bladzijden van het boek. Dus die arts, die Levi Levi, heeft het daar dol naar zijn zin in het dorp. Uh, allemaal gezellige mensen, je kunt er lekker wijn drinken... de pak is goed te eten. Dan gaat hij uh, het computerbestand openen... van de arts waar hij thuis zit, hè, waar hij waarneemt. Mm. Uh, daar blijken niet alleen medische gegevens over de patiënten in te zitten... maar ook allerlei uh, privégegevens over de patiënten. Dus de arts weet langzamerhand al veel meer van de patiënten... Uh, voordat hij ze überhaupt uh, gezien heeft. En uh, een van de patiënten uh, uh, handelt met moslims. is een, een schapenboer. Die moslims komen op één dag in het jaar die schapen ophalen... die ritueel geslacht moeten worden. En daar ontstaat heibel over in het dorp. Dat willen de dorpelingen niet meer. Dus onder dat gezellige dorp uh, smult en die, een pool van vreemdelingenhaat, zou je een beetje hysterisch kunnen zeggen. Nou, daar gaat dit boek over. Het levert een heel spannend boek op. Uh, die leven, je moet uiteindelijk partij kiezen. Hè, kies ik voor de, de man... die de, met de moslims handelt. Of voor mijn vriend Ari in, de, in, de, in het gezellige eetcafé. Mm -hmm. ja, ja. Um, en, uh, nou ja... Uh, uh, Wanderijs weet het heel spannend te doen. Maar... Zo'n onderwerp zou een beetje he, al te geëngageerd kunnen worden, of zo. Maar ze weten het ook literair aan te pakken. Ook als je dit allemaal niet weet wat ik vertel, is het gewoon prachtig geschreven. Diegene van de List doet precies het omgekeerde. Die heeft als hoofdpersoon. Een heel erg uh, foute journalist die wetenschapper wordt. Of fout zeg ik. Ja. Omdat veel mensen dat zullen vinden. Hij is heel rechts. Ja. Uh, ik zal één klein stukje voorlezen. als dat nog ja? snel ja. kan. Of, ja. We moeten nog uh, even naar het CDA-congres. Maar maak het even af. Oké. Okay. Ja. Nou, de, de, de, de, de, ik zal één stukje voorlezen. en dan zullen mensen, veel mensen al geërgerd zijn. door de toon die in het boek zit, denk ik. Maar laat je daar niet door afschrikken, want de man kan geweldig schrijven. Het bleek bij elk debat weer een bijzonder lastige kwestie voor de organisatoren. Hoe vinden we een vrouwelijke deelnemer voor het panel. zonder het intellectuele niveau van de bijeenkomst? hoeft het al te zeer te verlagen. Deze avond was het helaas weer niet gelukt, moest Peter vaststellen. Terwijl hij luisterde naar de Turkse dokteranda naast hem... die een coherent pleidooi trachtte af te steken... voor het met onmiddellijke ingang drastisch verhogen... van het aantal allochtonen in Nederlandse televisieprogramma's. Hij vroeg zich even af of hij zou opmerken... dat hij in opsporing verzocht en andere programma's ja. over. Nou ja, ik, ik druk ze op bij even wat, ja, wat, ja. Dit is de toon van het boek. Bij elke opmerking denk ik... Wel je, geestig mwah, ook, toch? Het is heel erg geestig opgeschreven. En ik zat ook bij soms van uh, nou, nou, nou. Maar uh, omdat het aan één sector zo doorgaat, krijgt het iets heel erg komisch. En die hoofdpersoon, die Peter, daar loopt het helemaal niet goed mee af. Uh, de ene hoofdpersoon in een boek heet Arie de andere Peter, dus het is wel een gezellige radio-uitzending. Uh, maar uh, uh, wat het aantrekkelijke van het boek is, dat, is, dat zijn dus uh, dat dit zich maar opstapelt, die, die foute grappen zal ik maar zeggen, maar hij schrijft het fantastisch op. Ik heb het boek. Ik kon het bijna niet meer wegleggen. Ja, ik, het klinkt, klinkt goed, uh, Arie. Uh, altijd november. Geli van der Liefste. Dank je wel. Alle informatie over de boeken die Arie heeft gesproken... teletekstpagina 260 en ook op de website nieuwshow.nl. En Mieke zei het er net al, uh, het CDA-congres in Utrecht is begonnen... volgens mij om tien uur. Maar is het al spannend daar of is het gewoon nog uh, gezellig? Nou, het begint spannend te worden, want ze gaan de resoluties behandelen. En het draait om resolutie 14, want die gaat over minderjarige asielzoekers. En ze zijn op dit moment bij resolutie 13. Dus ja, de spanning begint hier een beetje te stijgen. Want het draait natuurlijk om ja, de dreigende uitzetting van de asielzoeker Mauro. En hier bij Binnenkomstnet, hè, in Utrecht, bij de Jaarbeurs, daar staat een man of 20, 30 met spandoeken en met uh, uh, pamfletten die ze uitdelen. Er staat bijvoorbeeld uh, in rood, wit en blauw staat er dan op, Mauro blijft in Nederland. Een ander pamflet staat op, een land dat zijn kinderen uitzet, zet zijn hart uit, kies voor Mauro, kies voor barmhartigheid. Nou ja, dat is natuurlijk precies waar het vandaag over gaat op het congres van het CDA. Hoe vult het CDA die barmhartigheid in? Nou ja, Marcel Bril, die ving net bij aankomst ook de partijvoorzitter Rut Peetoom op. Rut Peetoom, de voorzitter van het CDA, komt bij het Beatrixgebouw in Utrecht aan. Dat er zijn van, ja, ja. Uh, we beslissen zelf niet, dat is ja. de moeilijkheid en dat doet de minister uh, ja. uiteindelijk in de Kamer. En ik hoop dat jullie allemaal weer uh, met je kinderen aan tafel kunnen gaan zitten... en dat de kinderen geen vragen aan jullie stellen van papa of mama, wat heb je vandaag dat gedaan? Dank je wel. Mevrouw Peeto, ja. u wordt hier opgevangen door een aantal demonstranten. Wat heeft u ze te bieden vandaag? Ja, heel weinig, want congressen beslissen niet of Mauro hier kan blijven of niet. Dus... Maar eigenlijk komen ze voor niks. Nee, nee, natuurlijk niet. Dit... We kunnen niks bieden. Nee, wij kunnen niks bieden. Dat niet. Meneer Leers, zou ik u wat mogen zeggen? Heel ja. even over Mauro. Het gaat vandaag natuurlijk niet alleen over Mauro, ja. maar het gaat over de wortels van de samenleving. Zeker. En ik weet dat u ook in uw hart een ongelooflijk goed mens bent en dat u als minister natuurlijk ook een rol heeft te vervullen. Maar denkt u alstublieft aan de wortels van de samenleving en ik vertrouw erop. Ik ja, Dank je voor je mooie woorden. Een heel goed congres, meneer Leers. Dank Wordt het een zware dag, meneer Leers? Nou, het zal uh, niet makkelijk zijn, maar ik ga vol overtuiging erop uh... in. Dag meneer Bleken. Hoe gaat het vandaag verlopen? Rustig afwachten. Zo snel mogelijk nu naar de mensen. De vergadering is nu nog niet begonnen, dus uh, in de wandelgangen met een kop koffie met de mensen praten, dat is het allerbeste. Maar is het overtuigen of um, druk zetten? Goed luisteren. Ja, goed luisteren, daar draait het dus uh, nu om als het uh, om de partijtop gaat. In ieder geval, nou, je merkt, iedereen is binnen. En uh, ja, formeel kan dit congres dus niks doen voor Mauro, want ze gaan er niet over. Maar uh, ja, er wordt toch gesproken over het beleid en of deze jongen dan toch alsjeblieft niet uitgezet hoeft te worden. En ja, op dit moment zo'n beetje begint het debat hierover in de grote zaal in de jaarbeurs. Dankjewel, Margreet Boer. U zult uh, op de hoogte gehouden worden de hele dag over het CDA-congres in Utrecht. Met het plan om volgend jaar in China het Dutch Design College op te zetten... moet er een kruisbestuiving gaan plaatsvinden tussen Nederlandse en Chinese ontwerpers. Onlangs werd hiertoe in Peking door partners uit beide landen een verdrag ondertekend. Het idee erachter is dat er meer Dutch design talent doorbreekt in China... en Chinese ontwerpers op hun beurt meer oorspronkelijk leren ontwerpen... in plaats van ambachtelijk waar het Chinese designonderwijs nu nog sterk door wordt beperkt. Kortom, Chinese naapers moeten creatieve ontwerpers worden. We praten erover met een van de initiatiefnemers van het Dutch Design College, Michel de Boer. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, um, ik dacht: is dit nou uh, ook een beetje arrogant, of is het alleen maar heel erg leuk? <laughs> uh, ik, weet, ik was er nog niet helemaal uit. Uh, je kan je waarschijnlijk wel voorstellen dat je denkt van ja, wij gaan die Chinese ontwerpers wel eens even leren hoe je dat goed moet doen. Dat ja. die mensen zo'n enorme cultuur hebben. Nou, zoals je het nu net, net beschrijft, ja, we mogen overigens in Nederland best wel iets arroganter zijn, hoor. We zijn uh, vaak te bescheiden, en zeker als het gaat over uh, de designcultuur. Um, daar mogen we best wel iets fermer in optreden, internationaal. Kijk naar de Anglo-Saxische landen. Die doen dat eigenlijk veel, uh, uh, met een veel meer masculine gedrag dan dat wij dat doen. Uh, dus ietsje arrogantie hebben in het vak, dat mag best wel. Uh, het is heel Nederlands om juist weer te zeggen dat weer terug te gaan uh, redeneren. Uh, maar ja, ik denk. Wat dat wilt dat het, uh, u ze daar brengen? Nou, dat is in ieder geval oorspronkelijkheid uh, leren. Uh, een Chinese ontwerper, dat moet je voorstellen, is niet gewend om, zeg maar, vanuit een ja, een onzekerheid te denken. En het, het vak uh, bestaat per definitie eigenlijk alleen maar uit omgaan met onzekerheden. Om met goede ideeën te komen. Maar hoe denkt die Chinezen nu dan? Nou, die Chinezen denken inderdaad, wat Mieke net aangeeft, heel erg lineair. En ja. vanuit een ambacht. Uh, zij worden opgeleid via een heel lineair proces. Je hebt een docent tegenover je. En die docent is jouw meester. En je gaat die meester ga je nadoen. Mm. En dat is het onderwijs. We Terwijl... moeten plastic bakjes hebben en dan kijk je uiteindelijk... hoe die het makkelijkst in elkaar passen. Ja, bijvoorbeeld. Uh, daar wordt niet op een oorspronkelijke manier... Via, unie... via een uniek idee over nagedacht... hoe dat plastic bakje er ook op een andere manier uit kon zien. Waardoor er ook een, een identiteit gaat ontstaan. Um... Maar tegelijkertijd kun je zeggen... de Chinese cultuur is heel, heel oud. heeft fantastische Klopt. dingen opgeleverd. Die mensen die hebben... Nee, al die ja. tijd hebben ze op een prima manier... hun spullen kunnen vormgeven. Dat is juist, maar je moet je voorstellen... tijdens de culturele revolutie is dat natuurlijk wel uitgesneden. Mm -hmm. uh, daarin werd het individu eigenlijk uh, teruggefilterd tot een groepsproces. Uh, en vanuit het groepsproces uh, werd alles zeg maar teruggeduwd. Uh, het, het, het unieke uh, denkproces werd eruit gehaald. En, daar, en dat is juist de essentie van een ontwerper... dat je juist vanuit het individu iets oorspronkelijks kan ontwikkelen. En ze borduren nu misschien te veel voort op uh, dingen die al heel lang zo zijn. Nou ja, in ieder geval luisteren ze naar hun meesters. En ja. hun meesters komen uit die tijd. Dus je kan je voorstellen dat het jonge talent weinig ruimte krijgt... om beter te worden dan hun meester. Dat wordt ook niet uh, uh, snel toegestaan. Aan de hand van wat voor voorbeelden... heeft u die mensen over de streep kunnen trekken... om daar inderdaad een... Op Nederlandse leest daar te beginnen. Nou, het is niet zozeer overtuigen. Het is meer vanuit een, een, een, een, een initiatief wat ik ontplooid heb, dat ik aan de lijf heb ondervonden. Dat, het, dat de Chinezen die hier naar Europa toe kwamen eigenlijk niet uh, terecht konden uh, met, hun, uh, met hun kwaliteiten. Uh, ik gaf les uh, aan de universiteit in Venetië... en daar kreeg ik gaande de jaren steeds meer te maken... met jong talent uit, uh, uit China. In Venetië? In Venetië, ja, aan een van de universiteiten. Uh, en um, je zag dat ze met veel ambitie begonnen... En op een gegeven moment uh, merkte ik dat ze gewoon eigenlijk het tempo niet konden volgen. Taalproblemen waren gigantisch. Uh, je moet je voorstellen, uh, dat zijn studenten die jarenlang in een provincie wonen... en daar nooit uit zijn geweest. En dan opeens gaan ze met het gespaarde geld van hun ouders gaan ze studeren in Europa. En dan maar kiezen dan ze hebben voor... ze toch al een bepaald talent laten zien. Anders dan kom je denk ik niet in Financiën Nou, dat terecht. valt dus mee. Oh, tegen. Uh, nou, dat valt dus tegen, ja. Maar, maar mee in die zin dat uh, Europa... Gaat een leidinggevende positie innemen op het gebied van design. Meer dan zeg maar, je dat ziet in Amerika. Terwijl Amerika voor hun voor Chinezen vaak het grote voorbeeld is. als het gaat over het ontwikkelen van merken bijvoorbeeld. Maar ze zien ook wel dat Europa, dat daar de kwaliteit ontstaat. En dan met name ook hier in Nederland. Alleen Nederland wordt vaak gepasseerd. Wij staan niet voldoende op de kaart als het gaat om, om, om, om, om, om laten we zeggen, het merk. Dutch design. Maar ik dacht dat dat Dutch design zo wereldberoemd was dat we overal over de Naar nou, het begint nu overal een geprezen om onze simpele, maar toch vrije ontwerpen. Ja, dat, dat nee, is zo, is dat maar vooral hier in Nederland. Uh, ik, oh. Bij de Nederlandse bevolking begint dat nu een beetje door te dringen. Dat klopt. Uh, er is, deze week is, heb je de Dutch Design Week ja. in Eindhoven. Waar 200.000 uh, mensen naartoe stromen, heb ik begrepen. Dat is gigantisch. In Eindhoven? Uh, dus het begint in Eindhoven, ja. Dus het begint echt wel te leven. Maar uh, als je verder over de grens gaat kijken of dat ook leeft... dan hebben we nog echt een behoorlijke slag te maken... Um, en bijvoorbeeld is... Italianen, zitten die daar ook in China dan met zo'n college? Nee, die zitten daar niet. Nee. Wat je veel al ziet is dat uh, de universiteiten eigenlijk over de hele wereld aankloppen bij een Chinese universiteit om een, voor een samenwerkingsprogramma. En dat is nou het unieke van dit programma. Dat, doen, dat doe ik dus niet. Eh, en, Wij en, doen dat, het en waarom gebeurt dat? Ze gaan er fondsen? Ze willen allemaal, nee, ze willen China is natuurlijk een maatschappij wat maakbaar is. China wordt nu gevormd. En dat is voor een ontwerper een uiterst uh, interessant, uh, uh, uh, dat is een meltingpot waar allerlei interessante dingen gaan gebeuren. Um, dat merken de onderwijsinstellingen ook. Dus die kloppen allemaal aan de deur van een Chinese universiteit die ook design doet. Of het nou architectuur is of, uh, uh, of graphic design of industrial design, het maakt niet uit. Maar ja. Uh, de, de academie in, uh, in New York heeft zijn benen nog niet uh, gelicht. Of Melbourne staat al op de stoep. En uh, Melbourne is nog niet weg. En, en, en zo gaat het maar door. Uh -huh. uh, dus sla het maar aan. Dus ik dacht, willen wij op een andere manier... Dit moet je op een andere manier kunnen gaan doen. Dus op eigen kracht. Dus op, om deze reden heb ik juist het initiatief ontplooid. We gaan een Dutch design college daar neerzetten. Vanuit eigen uh, uh, kracht. En niet aansluiten in het rijtje. Mm -hmm. Om daar dus, te gaan, uh, om, om er dus voor te gaan zorgen dat we ook dus een van de velen zijn. En er komen dus Nederlandse dus het... docenten. En er komen Nederlandse docenten. En dat is het aardige van het programma. Los van het feit dat we bezig zijn om Chinees talent te vinden en op te leiden, zijn we ook nog bezig... om het Nederlandse design-talent wat we hier hebben... dat zijn de jonge ontwerpers, maar ook gevestigde bureaus... de gelegenheid te geven om daar in lesprogramma mee te draaien. Wat hebben wij er in Nederland aan... dat die Chinezen uiteindelijk daar gezellig uh, de mooie dingen kunnen ontwerpen? Wat is het Nederlands belang? Nou, sowieso uh, dat wij uit onze eigen grenzen moeten breken. Nederland is te klein geworden. Uh, we, zijn een, we, we, we noemen onszelf een innovatief land. Dat zijn we ook. Uh, maar we moeten niet te dicht bij elkaar gaan zitten. Je moet het niet binnen die grenzen houden. We moeten één een keer naar, eenmaal naar buiten. En vandaar ook de start van het, uh, uh, jouw vraag ja? van ben je daar niet iets te arrogant in. We mogen wel wat meer arrogantie ja. daarin tonen. Absoluut. Te, en, uh, ja. en dit programma voorziet erin dat we uh, in ieder geval met een hub van, een van het onderwijsprogramma, het jonge talent wat we hier hebben, maar ook de gevestigde bureaus, de gelegenheid geven om een voet aan de grond te zetten op de interessante Chinese markt. Want je zou ook kunnen zeggen, wij gaan daar onze eigen concurrentie opleiden. Ja, dat doe je ook. Maar angst is een slechte raadgever, heb ik geleerd. Hè? Uh, uh, en je moet je voorstellen, 1,3 miljard mensen, dat zijn Nogal wat, Dus die markt is zo enorm Er moet heel groot. veel ontworpen worden. En er moet heel veel ontworpen worden, absoluut. En als je dat op een hoogwaardige, goede manier doet... en als Nederland daar zijn steentje aan kan bijdragen... is het rendement wat het uiteindelijk oplevert... ook met de docenten die we gaan sturen... en de projecten die ze daar kunnen gaan draaien... ook de alumni hè, die gaat ontstaan... van jonge Chinese studenten die daar op de markt gaan werken... en hun contacten die ze over hebben gehouden in Nederland... is natuurlijk een enorme kans. Wie gaan daar werken en welke namen? Beroemde namen? Uh, als ontwerpers bedoel je? Ja. Gaan de, de, uh, nou, het gaat het me niet zozeer alleen om beroemde namen. De beroemde namen die zijn er natuurlijk altijd. Maar het gaat me juist uh, in eerste instantie om een laag van ontwerpers... die misschien net iets minder beroemd zijn. Of net eventjes de moeite hebben, uh, of, of, of moeite hebben zeg maar om hun bedrijf internationaal te expanderen. Want u zegt nu wel van ja, wij zijn nog niet, niet voldoende bekend. Maar onze eigen Rem Koolhaas die heeft daar het hoogste gebouw van, uh, van, van Peking neergezet. Nou, dus Het is in die zin... niet het hoogste gebouw, maar het is in ieder geval een heel groot gebouw. Nou ja, heel groot. Ja. Okay. En het is heel een, spectaculair. Het is een spectaculair gebouw. Het is een icoon, uh, dus absoluut. Dus we zitten daar al. Maar wij zitten daar al, uh, maar... Ja, dan moet je je afvragen of die ene architect... Uh, het Nederlandse design daarmee neerzet. Ja. Ik denk dat als je, als je op straat loopt in China... en je hebt het over dat gebouw en je gaat aan een willekeurige Chinees vragen... wie het ontworpen heeft, dan weet hij dat ook niet. En degene die dan wel weet, moet je ook nog eens een keer afvragen... of ze weten dat Rem Koolhaas uit Nederland komt. Wat u dus uiteindelijk moet doen, is die Chinezen daar in deze sector... out of the box leren denken. En dat is erg lastig voor... Ja, Studenten die opgevoed zijn in totaal de cultuur. om juist helemaal niet ouder box te denken. Ja, dat is inderdaad lastig, maar dat is ook de uitdaging. En ik denk dat de kennis. met onderwijskennis die we hier hebben in Nederland. dat we dat heel goed kunnen. Kunnen jullie daar in staat zijn? Van, van, van nou, in ieder geval zijn ze heel gedreven. Uh, een Chinese student wil heel graag. Die zal je niet snel in een leslokaal onderuit gezakt zien. en uh, kom erop, docent. Een beetje dat rec recalcitranten. Hè. En het rare is, dat is een beetje paradoxaal. We proberen ook een beetje dat recalcitrante gedrag erin te krijgen. Dus dat betekent dat je echt vanaf het begin moet beginnen. Dat je dat heel, die hele methodiek van een opleiding, waarin ze jarenlang zijn onderwezen. Stel vragen en zeg maar als je het onzin vindt. Ga, ik ben juist op zoek naar dat rebelse gedrag. En dat moet je gaan kweken. Die ruimte moet je gaan bieden. Het lokaal waar ik in kwam, ja. waar de eerste workshops gegeven worden... Voor je het worden, weet kunnen ze zich melden bij de politie natuurlijk. Ja. <laughs> nou, dat lokaal. Even snel, we hebben toch nog heel kort Het lokaal waar ik in kwam, waar uh, de eerste workshop gegeven was... Dat is een heel klassikale uh, indeling. Met ja. allemaal, allemaal zitbankjes achter elkaar, naast elkaar. Ja. Ik, dat moet eruit. De Chinezen zaten hem aan te kijken. Gooi die tafels door elkaar heen, schuif het over elkaar. Ik wil ja. groepjes uh, creëren. Het onderwijs wat wij doen, is niet zozeer ja. onderwijs geven, zeg maar... Ja. dit moet je leren, maar je moet gewoon tegen zeggen... ga aan jezelf werken. Oké, okay, dankjewel. Michel de Boer, eh, zometeen Kamerbreed... met Job Cohen, Ben Knapen, Judith Sargentini en Arend-Jan Boekenstein. Ik vind, we moeten gewoon een vitaal, levendig platteland hebben. Met mooie natuur. Henk Bleker. Staatssecretaris voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Maar dan moeten geen extreme doelen aan verbinden aan die natuur. Hij vermindert de bescherming van natuurgebieden. Het blijft gewoon natuur. Hartstikke mooi. Dus aan de buitenkant zie je de verandering niet, alleen het betekent wel minder beperking voor de omgeving. Een gesprek met de staatssecretaris. Is de natuur bij hem wel in goede handen? Als het gaat over de ecologische hoofdstructuur, over het gemeenschappelijk landbouwbeleid, over quota en dat soort dingen meer. Ja, dan praat ik toch nog wel behoorlijk mee, geloof ik. Argos, straks van kwart over twaalf tot één. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Onderdrukking en onverzettelijkheid. Een reis door de verdwijnende wereld van de Transsylvaanse aristocratie. Kamerad Baron van Jaap Scholte, winnaar van de Libris Geschiedenisprijs 2011. Gesponsord door Libris Boekhandels. Vuivend en zwierend trekken vrijgevochten jongeren eind jaren 50 van het Leidse plein naar de jazzkroegen op de Zeedijk. De Pleiners. Remco Kampert portretteert ze in zijn roman Het Leven is Verrukkelijk. En Andere Tijden gaat terug naar de werkelijkheid van toen. Verrukkelijke jeugd vanavond tien voor half tien op twee. Jaap Scholtens, kameraad Baron. Winnaar Libris Geschiedenisprijs 2011. Ik geef om haar ogen.